Clemens Peters met het NOS Journaal. Na het recente onderzoek van het RIVM, waaruit is gebleken dat er geen gezondheidsrisico's zijn, heeft 85% van de clubs die eerst twijfelden besloten om toch weer op kunstgras te gaan voetballen. Dat RIVM onderzoek volgde op berichten dat de rubberkorrels op de kunstgrasvelden kankerverwekkend zouden zijn. Dat is dus niet zo. Van de meer dan 100... Clubs die RTL raadpleegde, is er maar één vast van plan om alle kunstgrasvelden te vervangen. Sommige clubs laten jonge kinderen vooralsnog niet op kunstgras spelen. PvdA-voorzitter Hans Spekman heeft VVD en 50PLUS opgeroepen om ronduit te zeggen dat ze niet met de PVV gaan regeren. Zeg nee tegen een politiek van uitsluiten, zei Spekman tijdens het congres van zijn partij in Utrecht. De PvdA heeft al gezegd dat ze nooit met de PVV zal samenwerken. Spekman noemt het onbestaanbaar dat andere partijen zich niet openlijk uitspreken. En ook het CDA had vandaag een verkiezingscongres. Daarop is besloten dat de partij wil dat er een kiesdrempel komt van drie zetels bij Tweede Kamerverkiezingen. Een hogere kiesdrempel zou moeten leiden tot minder politieke versnippering, meent het CDA. En ook komt er in het verkiezingsprogramma te staan dat er de komende vier jaar een miljard euro extra voor defensie moet komen. Een krappe meerderheid van de CDA-leden stemde ook voor een gratis OV-kaart voor studenten. En ook de SP hield een congres. Voor het eerst in bijna 100 jaar pleit de SGP in zijn verkiezingsprogramma niet voor herinvoering van de doodstraf. Een voorstel van een groep SGP'ers om de doodstraf toch op te nemen haalde geen meerderheid. En ook een voorstel om het homohuwelijk weer af te schaffen haalde het niet. In de Eredivisie worden vanavond vier wedstrijden gespeeld. Eentje is al afgelopen. Heerenveen klopte thuis ADO Den Haag met 2-0. Het weer. Vanavond en vannacht nog een bui met sneeuw of natte sneeuw. Minima rond het vriespunt. Morgen eerst zon, ook kans op een winterse bui. In de middag is het overwegend bewolkt. En het wordt morgen maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk. Lezen!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 En nieuwe aflevering van ZFM's Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij je. het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show nieuws, de party op de 10 boven. Beste plaats van dansen. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje DJ Cavus Kelly met het beste van de clubs uit Italië. Ik zeg goedenavond, een wandeling over het strand... door de duin in het centrum van Zandvoort. En trouwens, uh, als opening horen we Mr. Belt and Weasel... Met Boogie Wonderland, dat is natuurlijk een, een cover van Earth, Wind and Fire. Zometeen meteen Dualiba op de radio, maar eerst hier Lotus, Dus samen met Spire en uh, Salt and Pepper. Vorig jaar werd die gemaakt door uh, Stefano Navarini, en nu wordt die door hun gemaakt. Push it nu op de radio. Shaking these walls This time Mary Jane won't save me. I've been working later, I've been drinking stronger, I've been smoking deeper, but the memories won't die. I've been. Dat was uh, Bibi Rexha met I Got You. De Avo Dua Lipa met Thinking About You. Ik heb nog een beetje zo nieuws voor je. Tiesto die krijgt aanstaande dinsdag een bijzonder cadeau... voor zijn 48ste verjaardag. Red als het niet zijn mag de sleutel van Las Vegas in ontvangst nemen. Dat vertelde hij afgelopen donderdag in de Koen en Sanders show. Ik krijg de sleutel van de stad en deze wordt uitgeroepen tot Tiesto dag. Ik word officieel burgemeester van Las Vegas. En dat is toch wel weer een hele eer al dus Tiesto... Welke privileges tijdens West krijgt, is er nog niet helemaal duidelijk. In Vegas mag je sowieso alles doen wat je wilt. Ik ben dan ook de, de party-burgemeester. Ik mag te hard rijden. Ik krijg geen boetes, dus dat geldt ook weer grap de DJ. Deze wordt geworden in de Amerikaanse gokstad een heel groot feest. De band en cheerleaders van de University of Nevada komen en er is een groot vuurwerkshow op het dak van het MGM Grand. De burgemeester komt er ook en er komen heel veel bekende mensen langs. En ik weet niet of je het laatste nieuws hebt gehoord uit uh, Las Vegas. Ik weet niet of je er ook bent geweest. Ik ben er niet geweest, maar uh, ik heb heel veel mensen gesproken die er regelmatig naartoe gaan. En in Amerika, zoals je weet, mag je eigenlijk bijna nergens roken. En uh, Philip Morris heeft ook bekendgemaakt dat ze gaan stoppen met de huidige sigaretten. Het moet allemaal uh, elektrisch uh, en zo worden. Dat het natuurlijk milieu- en uh, hersziektes op kan leveren. Nou, Las Vegas is het enige staatje in, uh, in heel Amerika waar gewone. Uh, 24 uur per dag gerookt en gedronken mag worden. En dat gewoon in alle casino's. Dus je mag gewoon binnen, want uh, ik heb toen gevraagd... Van, hoe zit dat dan precies? Nou Als jij een rijk iemand hebt die heel veel geld aan het investeren is... om te winnen uh, in die gokwereld... dan uh, kan je natuurlijk niet verwachten dat die man ondertussen eventjes stopt... met geld te investeren in, die, uh, in de gokpaleis. om eventjes uh, naar buiten te gaan om een sigaretje te roken. Dus je mag daar gewoon overal aan tafel, roulette tafels... Aan de bar, je mag er gewoon roken. Dat 24 uur per dag. CWM antwoord? ik lul, weer veel te veel. We gaan door met muziek, Major laser en Showtag. But... Ze zeggen nog, de hit van 2017 moet het gaan worden. Hij is vorig jaar uitgebracht, die is Believer. Winnie Rand, samen met Jonathan Mendelssohn met Last. En daarvoor wordt de hit van 2017. Major Laser Show met Believer. En toen werd het even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er gaan op deze zaterdag. 14 januari alweer 2017. De tweede week uh, in uh, 2017. Nou zoals altijd beginnen we eerst even met uh, escape in Amsterdam. En dan hebben het we weekendse feestje Brainwash. Begint om 11 uur. Duurt tot in vroeg in de ochtend, pak een beetje vijf uur. En uh, voor meer informatie, check op escape.nl en achter de dekse Onder andere onze eigen zandbordster Raimundo. En wie die allemaal mee heeft genomen. Ik heb geen idee. Ik weet alleen maar dat hij aanwezig is. En voor de rest uh, moet je gewoon even kijken op escape.nl. Anders gewoon heen gaan. Escape in Amsterdam. En als je wat verder voorbij escape loopt, kom je in Club R. Aan de rechterkant, daar hebben we R in Begint om elf uur. Voor meer informatie, check r.nl. En ook daar heb ik geen informatie over de DJ. Maar uh, net als Escape zit dat altijd goed. Alleen, uh, ja, ze hebben daar geen Raimundo, maar ze hebben daar wel andere DJ's, natuurlijk. En natuurlijk uh, het werkelijkste Encore Girls Night Out in, uh, in de Melkweg in uh, Amsterdam. Begint de rotteklok van middernacht, uur tot vijf in de ochtend. Met onder andere Wax Rant, Odin Music, Sojuju en Jovanil. Dat is allemaal vanavond in de Melkweg, het feestje encore, wekelijks feestje encore. Het vanavond het thema Girls' Night Out. En ook wat dichter bij huis vanavond in de Stalker in Haarlem hebben we Guilty Pleasure. Begint ook rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. Met onder andere Guilty Jura en Tony. En voor meer informatie check de website clubstalker.nl. We gaan door. Gaan we doorgaan. zo, het komt er lekker uit. Gaan we door met muziek? Saroli James en Ryan Marciano. Of you zingen klaar uh, aan We hebben een nieuwe plaat gemaakt. The one that got away. We could break. Pretend like there's no stormy weather. But baby, I'll behave. Cause in the end we'll be together. That you know, you know, you know you can take a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 Catch wind when the water hit the banks of that hard dry land. Weer een tijdje mee, maar blijf blijft lekker. Het was Gregory Porter met Liquid Spirit, de Clapton remix... en daarvoor uh, Wolfgang Garter met Feel daar die samen met Jay Hart. Het is even tijd voor de 10 boven Beste Plaats voor de dansen. Deze week op 10, Pride met Lilo. Op deze week, Leon uit Italië met Can't See You. Of nee, Can't You See, moet ik zeggen. Op 8 deze week, Gary Golden met Thinking Things We Might Have Said... En op zeven deze week... Basement Jack met Jump and Shout. Derek uh, Nagleton remix. Op zes deze week... Victor Roos met Nevermind... de Oliver Huntsman remix. Op vijf deze week... Charlie J met Do You Want. Op vier... Dennis Cruise met Everybody. Op drie deze week... De plaat waar we mee openen vanavond... Mr. Belt and Weasel met Boogie Wonderland. Op twee deze week... Pick and Dan met Chemistry. En deze week wederom op één...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 de Lucas Bonaire remix. En dan voor uh, met Trumpet Train. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. We dus zijn iedere zaterdagavond bij van 9 tot middernacht. En zometeen het nieuws en weer van 10 uur. En dan is het tijd voor DJ Mousel met zijn Global House Vibes. En straks is om 11 uur. Na het nieuws en weer is het tijd voor DJ Cavus Kelly... met het beste van de clubs uit Italië. Maar voor nu nog even een paar stukjes muziek. Misschien nog zometeen Chris Montana. Double S met Drop Me. Maar is die Michael Watford met Love Change Over. Sandy Rivera's Old School Mix. Ik zeg tot zometeen na de break. N.W. Nightwalk The on-air dance show DanceFort FM Counting on me Counting on me Counting on me Counting on me Counting on me Counting on me Tot de In The